De rattenvanger van Hamelen. Er was eens een kleine stad genaamd Hamelen. Dit stadje lag aan de oever van een rivier in Duitsland. Het was een rustig en plezierig stadje. Maar ongeveer 50 jaar geleden maakten de bewoners Hamelen vies en smerig. Ze begonnen vuil op straat te gooien, buiten hun huis en overal waar ze heen gingen. Zelfs de burgemeester van de stad deed er niets aan. Als gevolg werd de stad gevuld met ratten. De mensen van Hamelen kregen allerlei ziektes die verspreid werden door de ratten. De ratten zaten overal in de stad. Ze beten baby's in de wieg, aten kaas uit de vaten en openden kratten van gezouten eten. Ze maakten hun nesten in schoenen en hoeden. Ze waren zelfs in vergaderruimtes en verstoorden gesprekken met hun gepiep en geschreeuw. Oh, kst, ah, ah. Alle burgers haasten zich naar het huis van de burgemeester om hulp te vragen. Weg met de ratten! Weg met de ratten! Weg met de ratten! Weg met, de ratten! Weg met, de ratten! Weg met de ratten! De burgemeester hoorde de mensen schreeuwen en kwam naar buiten. Wat is er aan de hand? We willen dat jij zo snel mogelijk wat tegen de ratten gaat doen. En anders kiezen we een andere burgemeester. We zullen een vergadering houden om een oplossing te vinden. Geef ons wat tijd. De mensen geloofden de woorden van de burgemeester. De burgemeester ging vergaderen met de raad. Na heel lang te hebben gesproken en uren te hebben gedebatteerd... konden ze geen oplossing vinden. Opeens werd er op de deur geklopt. Kom binnen. Een man kwam de kamer binnen. Het was de vreemdste man die ze ooit hadden gezien. Hij droeg een vreemde lange jas... die half rood en half geel was... Hij was dun en lang. Zijn vingers bewogen onrustig alsof hij op een fluit aan het spelen was. Ben jij de circus ontsnapt of zo? De hele kamer begon te lachen. Mensen noemen de rattenvanger. Ik heb een geheime betovering die alle wezens laat volgen. Elk wezen die kan kruipen, zwemmen, vliegen of lopen. Ik gebruik mijn betovering op wezens die overlast veroorzaken... zoals mollen, kikkers, salamanders, adders en ratten. Ratten? Kun jij ratten weghalen? Maar hoe kunnen we je geloven? Ik heb de bewoners van een Afrikaans dorp bevrijd van een enorme zwerp muggen. In een stadje in Azië heb ik mensen gered van vlerenmuizen. Ik reis de wereld rond om mensen van wezens te bevrijden. Oké. Okay. Laat ons je betovering zien en bevrijd ons van deze ratten. Weg jij! Zeker, heer. Maar in ruil, geef je me dan duizend euro? Maar natuurlijk, alles wat je maar wil. Wat zeggen jullie ervan, raadsleden? De raad was het met de beslissing van de burgemeester eens. Je mag nu beginnen met je werk. De rattenvanger stapte naar buiten en glimlachte. Hij pakte stilletjes zijn pijp. Hij begon drie hoge noten te spelen. Alsof het magie was, kwamen alle ratten uit de huizen vallen. Uit de schoen en hoeden, het eten achterlatend. Grijze ratten, witte ratten, bruine ratten. Ze kwamen allemaal de straat oprennen. Ze begonnen allemaal de rattenvanger te volgen. Stap voor stap marcheerden ze door de stad, totdat ze bij de rivier kwamen. De mensen van Hamelen genoten van het schouwspel met hun monden en ogen wagenwijd open. De rattenvanger sprong op de steen in het water en stond erop terwijl hij de fluit bespeelde. De ratten vielen allemaal in het water en verdronken. De een na de ander sprong zomaar in het water. Al snel waren er geen ratten meer op de oever. Hamelen was bevrijd van de ratten. Rattenmeer! Ja, De rattenvanger ging naar de burgemeester om zijn beloning op te halen. Ik heb mijn werk gedaan. Het is nu tijd dat je je belofte houdt. Geef me mijn beloning. Je hebt geweldig werk gedaan. Maar duizend euro voor een paar uur is echt te veel. Het is veel geld om te betalen voor één dag. Je breekt je belofte. Ik zal je honderd euro geven. Wat meer dan genoeg is voor één dag werk. Dit klopt niet. Ik zal je laten zien wat ik kan doen. Een stomme rattenvanger zoals jij kan er geen deuk in een pakje boter slaan. Neem dit geld of verlaat de stad. De rattenvanger verliet de hal. Hij kwam op straat en pakte zijn pijp weer. Hij zette het aan zijn mond en begon te spelen. Maar deze keer was het liedje anders. Eén voor één draaiden de kinderen hun hoofd en begonnen naar de rattenvanger te lopen. De rattenvanger begon te lopen en de kinderen volgden hem. Hun ouders en verzorgers waren verstijfd door het liedje en konden zich niet meer bewegen. De liedjes van de rattenvanger maakten ze lamp. De rattenvanger liep over de brug, over de rivier en liep naar de berg. Toen hij bij een berg kwam, opende er een mysterieuze poort binnen de berg. De rattenvanger ging naar binnen en de kinderen volgden hem. De deur sloot zich achter hen. De enige die buiten de poort bleef was een jongen die er niet op tijd was voordat het dicht ging. Toen het liedje stopte renden de mensen naar de berg. Ze vonden alleen maar één kind bij de berg, dus vroegen ze hem over de andere kinderen. Ze gingen allemaal een poort binnen en de poort ging dicht voordat ik er kon komen. Maar waarom volgden jullie hem allemaal? Dat liedje beloofde ons een fantastisch land waar chocolade, koekjes en snoep aan de bomen groeide. Het zei me zelfs dat ik overal kon rennen. Maar de muziek stopte en ik was opeens voor deze berg. De mensen voelden zich verdrietig en begonnen te huilen om hun kinderen, maar het had geen nut. Oh, oh, oh mijn kind, kom terug, kom terug. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh. Ze riepen de burgemeester en gaven hem de schuld van alles. Ik heb ook mijn kind verloren. Het spijt me om alles wat ik gedaan heb. Ik heb duizend euro met me meegenomen. Geef ons alsjeblieft onze kinderen terug. Kom terug waar je ook bent, rattenvanger. Tot hun verbazing kwam de rattenvanger van achter de berg aangelopen. Iedereen was opgelucht om hem te zien. Oh, we zijn blij dat je terug bent. Waar zijn onze kinderen? allemaal veilig en gelukkig. Ze komen terug wanneer jij je belofte nakomt. De burgemeester gaf hem duizend euro en onmiddellijk opende de poort in de berg. De kinderen kwamen naar buiten rennen en knuffelden hun ouders. Mama, vader, mama, vader, papa, papa, oma. Rattenvanger, ik dank je namens iedereen in deze stad. Dank je dat je ons van de ratten gered hebt en onze kinderen hebt teruggegeven. Ik zal vanaf nu nooit meer een belofte breken. Jullie zullen allemaal kinderen kwijtraken en de ratten zullen ook terugkomen. Wat? Wat? Waarom? Waarom? Hm? Jullie stad is zo vies. Dit trekt ongedierte aan zoals ratten en insecten. Ze verspreiden ziektes in jullie stad en dan zullen jullie kinderen ziek worden. Hierdoor raken jullie ze kwijt. Ik, de burgemeester van de stad, neem de verantwoordelijkheid om de stad schoon te houden. Wij zullen de afval alleen in de we gooien en we zullen alles doen wat we kunnen om de stad vrij van ratten en ziektes te houden. Ja, ja, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Oké okay dan, dan is het tijd voor me om van wel te zeggen. De rattenvanger verliet de stad en Hamelen werd weer net zo schoon als 50 jaar geleden.